Begrijpen. Ik zou het niet willen, ik hou van je grillen Jij Maar dat ik nooit een dag niet heb geleefd Dus verras me maar weer, ook al doet het soms zee